Albert begon met een eerbetoon aan zijn broer Boudewijn... die hij in 1993 nadien zou overlijden opvolgde. Daarna bedankte hij de Belgen voor de afgelopen twintig jaar. Morgen draagt Albert de troon over aan zijn zoon Filip. In de aankomsthal van de luchthaven in Peking... heeft een man in een rolstoel iets laten ontploffen... Mogelijk gaat het om een zelfgemaakte vuurwerkbom. De man raakte gewond. Vermoedelijk liet hij de bom ontploffen omdat hij kwaad is op de overheid. Op zijn blog schrijft hij dat hij in 2005 door de politie in elkaar is geslagen... en zo in een rolstoel terechtkwam. Er zijn verder geen gewonden en de schade aan het luchthavengebouw in Peking valt mee. Het is druk op veel Europese snelwegen. Door vakantieverkeer staan er lange files, voornamelijk op de wegen naar het zuiden, meldt de ANWB. Het is vooral druk in de Alpenlanden. Zo staan er in beide richtingen voor de Gotthardtunnel flinke files, En ook is er veel vertraging op de Brennige Autobahn van Oostenrijk naar Italië. In Frankrijk valt het relatief mee met de drukte. De langste files staan er rond Parijs en op de wegen naar de kust en het zuiden. Het weer nog, af en toe zon, maar ook nog veel wolkenvelden. Het is 20 graden aan zee tot 25 in het oosten. Morgen opnieuw zonnig en tropische temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS journaal. AMB-verkeersinformatie. Er is een ongeluk gebeurd op de A1 richting Amsterdam eerder vanmiddag. De weg is weer vrij, maar tussen Muidenberg en het knooppunt Diemen... staat nog wel 5 kilometer. En de N59, vanaf het Hellegadsplein naar Zierikzee... rijdt langzaam tussen Den Bommel en Oude Tongen over 2 kilometer. Vanaf nu altijd op de hoogte met Vodafone en NRC Next. Met een gratis iPad Mini, NRC Next Digitaal.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 Goedemiddag allemaal. De ene laatste etappe in de Ronde van Frankrijk. Niet eentje om lekker rustig aan te doen. Hij is maar 125 kilometer lang. Maar het venijn zit hem vandaag weer in de staart. Een kool van de eerste categorie, de Morenvaar, en een slotklim van de buitencategorie liggen nog in het verschiet. En daar kijken de meeste renners inmiddels niet meer echt naar uit. Hè? Alhoewel, Gio, het lijkt nog wel ontspannen in ieder geval in het peloton. Ja, het is, de echte vuurwerkers staan nog niet losgebarst in het peloton. Nog maar 75 kilometer te rijden in een etappe die nog maar zojuist begonnen lijkt te zijn. We hebben nog steeds die kopgroep van 10 man. Roland, Gauthier, Riblon, Broed, Anton, Asteroza, Clark, Fletcher, Burkhardt en Vogt. En die hebben nu een voorsprong van 1 minuut en 5 seconden op het peloton. Zij zijn bezig aan de laatste kleine beklimming van de dag. Als je dat zo mag noemen, die col de prezen zijn bijna boven en dan kan het echte werk gaan beginnen, want dan krijgen we die lange afdaling in de richting van de Montrevaar. steile afdaling ook. En dan gaat het inderdaad 15 kilometer ruim omhoog. Even kijken naar het sprintje om die punten. Want het is wel interessant. We zien daar in ieder geval een van de mannen van Europcar erbij. Dat is Pierre Roland natuurlijk. In zijn bolletjestrui. Die wordt gemaakt door zijn ploegmaat Cyril Gauthier. Oh, en dan wordt Anton wordt... Ja, wat is dit, Roland? Dit moet je niet doen. Hij rijdt Anton gewoon het publiek in. Dat is niet netjes. Ik denk dat daar nog wel even over Wordt. Maar ja, we zijn in Frankrijk, dus uh, daar zal uh, de Franse jury... Nou, de jury is niet Frans, maar daar zullen de Fransen in ieder geval zo hard mogelijk aan werken om daar niks aan te doen. Maar wat Roland daar deed, was niet netjes. Hij week totaal af van zijn lijn en reed Anton bijna recht het publiek. En het ging allemaal nog net goed, maar dat moet je gewoon niet doen. Zeker niet als het gaat om een paar schamele puntjes op een kol van de derde categorie. Maar zo zie je maar hoe spannend die strijd in elk geval nog is. Die strijd om de bolletrui. Anton mee dus als bewaker van Mikkel Nieuwe. Dat is de enige uitdaging nog zo'n beetje uh, uit die ploeg voor Pierre Roland. Pierre Rolland in de bolletjesstruik. Hij lijkt zich te verontschuldigen bij Anton. Nee, er wordt nog gepraat. Anton maakt nu wat gebaatjes naar Roland. Hij is uh, duidelijk boos en terecht ook in mijn uh, visie. Ja, er zijn een paar dingen belangrijk in het leven: de hypotheek, een gezin en radio voor de Frans. Maar dat is logisch. Hé, hey los, hé, hey los, ja, de los is erbij. Oh la la. <laughs> Silenced by the Night van Keen. We hoorden net hoe uh, Wout Poels de dag van vandaag zag aan de start van deze korte maar uh, zware etappe. Net zoals Hancock zijn we ook benieuwd hoe de Belkin-mannen vanmiddag aan de start verschenen. Wauke, goedemorgen. Je komt de bus uit en je lacht. Is dat uiterlijke schijn of is dat toch wel je gemoedstoestand op het moment? Ja, dat is wel mijn gemoedstoestand. Ik uh, voel me in ieder geval weer een stuk, een stuk uh, frisser, een stuk beter dan, uh, dan gisteren in gisteren. Dus dat is, ja, dat is wel een lekker, uh, lekker gevoel. Heb je moed gekregen door gisteren? Ja, absoluut wel. Kijk, uh, want tevoren had ik dat eigenlijk niet gedacht dat het zo goed zou gaan in de finale gisteren. En ik kon eigenlijk de, ja, de, de eerste, eerste vier, vijf van het klassement, die kon ik dan niet volgen op die laatste klim. Maar uh, bij Vogelsang en, en de resten, die zaten gewoon uh, ja, in mijn buurt. Dus dat heeft me ook wel uh, moraal gegeven voor vandaag. Is het wiel van Vogelsang, is dat ook wat nu alleen maar in jouw hoofd draait, zeg maar? Dat moet ik houden? Ja, op zich wel. Kijk, uh, voor het klassement uh, wordt het lastig denk, om nog op te schuiven. Want Rodriguez staat uh, drie minuten voor me. Dus ja, dan ga ik Vogelsang zeker uh, in de gaten houden op die laatste klim. Maar ja, kijk, uh, het zou mooi zijn als ik, uh, als ik de benen weer terug heb. Uh, in ieder geval die ik in de Pyreneeën had. En dan dat ik misschien zelf nog wat kan proberen. Kan dat, denk je. Nou ja, je weet het nooit. Dus, uh, zo, ja, het is een korte rit, een lastige rit. En uh, ja, we gaan het zien. Ik, ik heb het in ieder geval een uh, goed gevoel bij. Nou, dat klinkt goed. Mollema wil in ieder geval zijn plaats beschermen in het algemeen klassement. Iemand die nog zeker een plaats wil stijgen is Laurens ten De nummer 11 van het algemeen klassement kreeg ook bezoek van Hankok. Hoest. Ja, wel goed. Nou, dat klinkt toch ook vol? Ja, nou ja, wel goed. Ik ben, tuurlijk ben je moe, maar uh, ik, ik hoop dat iedereen moe is. En de rest uh, iets moeier dan ik nog, hoop ik. Nou, je hebt maar één doel vandaag eigenlijk, hè? Ja, tuurlijk, maar ik moet gewoon bij mezelf blijven en zo hard mogelijk die klimoprijden en... Uh, nou, als ik één keer op die meet ben, dan zie ik wel uh, wat het wordt of waar het schip gestrand is. Maar is het een... Uh, ja, bedoel, ik kan me voorstellen dat je heel erg toch op die Kwiatkowski gaat zitten letten? Ja, natuurlijk. Talanski staat er ook nog heel kort achter. En die, die, uh, ja, die klopte me vorig jaar de laatste dag net in de Vuelta voor de achtste plek. Voor de zevende plek. Dus uh, ja, het zal lastig worden, maar ik ga er gewoon alles aan doen, alles geven. En uh, ik wil gewoon mezelf niks kunnen verwijten als ik bovenop sta. Heb je het gevoel dat je alles kan geven straks? Dat je benen dat weer toelaten? Nou ja, dat is nog even afwachten in de koers. Uh, de geest wil wel en uh, kijken of het lichaam mee wil. Kijken of het lichaam mee wil. Laten we het hopen, die ene seconde Gio zou toch moeten lukken, hè? Ja, maar ja, Kwiatkowski weet ook dondersgoed goed ja. dat er uh, iemand uh, achter hem staat. Hoewel, het was wel grappig. Ik was vanmorgen een verhaal met die Kwiatkowski. En hij zei ja, hij zou er in ieder geval vol voor rijden. om die tiende plaats in het algemeen klassement te behouden. Hij wist alleen niet precies hoeveel de mannen achter hem nou uh, exact achter hem stonden. Oh. Nou, dat had hij toch wel moeten weten van dat die 1 seconde <laughs> op Laurens ten Dam. Maar prima, laat hem denken dat ja. hij iets meer ruimte heeft. Even een klein gaatje laten vallen bij uh, Tendam. En dan, uh, dan is het ge gewoon gebeurd. Ik kijk nu trouwens naar de kopgroep die af. ...na die beklimming van derde categorie, die Col de Pre, dat tumultueuze sprintje... ...dat gewonnen werd door Pierre Rolland eh, voor Igor Anton. En ja, je begrijpt toch eigenlijk niet, eh, ik vraag het me echt eerlijk serieus af... ...of er wel een jury is in deze Tour. Want eh, ik kan me eerder nog die sprinter Saint-Malo herinneren... ...waarin is Velers van de fiets body checkte. Dat zagen ze door de vingers. En ook hier komt geen reactie. De punten worden gewoon toegekend aan eh, Pierre Rolland... ...met een beweging die echt niet kan. En ja, ze doen het, dus eh, het zal wel allemaal... En uh, je denkt dan ook meteen, het is een Fransman. Dus uh, dat speelt misschien ook nog wel mee. Ze zijn dus in die afdaling. Ik zag juist het peloton dalen. Daar was de ploeg van Nairo Quintana en Alejandro Valverde weer op kop aan het sleuren. En één ding, ik zag dat ze hun monden aan het volproppen waren met, uh, met eten. Dus heel veel eten. En dat uh, is wel eens een keer een signaal om uh, straks op de eerstvolgende beklimming meteen vol te gaan. En dan ook vol die afdaling in te duiken. Dan niet meer eten. En dan maar hopen dat de reserves, de brandstof nog tot het einde rijden. En op die manier kunnen ze wel tegenstanders proberen in de problemen te krijgen. Dat hebben we ooit gezien met Floyd Lenders. die in de Alpen helemaal gek werd gemaakt door de concurrentie. Dat waren ook Spanjaarden. En die dwongen hem tot een achtervolging, zodat hij niet kon eten. Hij kon toen niet eten in de afdaling. Wie weet wat er nu allemaal gaat gebeuren. Maar ze zijn daar wat van plan, want ze blijven hard op kop rijden. Het verschil trouwens met de kopgroep, 54 seconden, nog 67 kilometer te koersen. Ici Radio Tour de France, le spectacle de la NOS. Hit van uh, 25 jaar geleden, The Way to Your Heart, Soul Sister. 100 keer Tour de France. Het debuut van Gerrit Voorting, 1950. Bijneburg was onze ploegleider en ik had aan G. Peters gevraagd... of die aan Stan ook eens wou vragen wat voor een verzet. Want ik was er nooit in die bergen geweest. Nou, dat nam ik mee. En toen waren we in Loerses en daar werden dan die versnellingen erop gezet. En toen zei ik dat en dat wil ik hebben. Maar ja, Henk de Hoog, Wim de Ruiter en al die oude knarren. Oh man, dat is veel te licht en dat kan niet. Ik zeg, ik wil het hebben en ik kreeg het niet. Nou, toen ben ik uh, gaan rijden en ik kreeg met jullie u allemaal mee naar boven. En op het laatst was er de Kalbje en uh, nou ja... Ik, ik, zat, ik kon niet lichter en ik we staan ook als ik zeg tegen de. Nou, en toen ben ik afgestapt en toen ben ik niet verder gaan, want ik, ik kreeg mijn verzet niet. Want ik zat op de steen en, en drie kwartier zat ik gewoon de tweede, tweede Hollander-persoon. 1951 is ook geen succes, want dan moeten jullie met z'n allen na de val van Wim van Est van de Obisk naar huis. Ja, dat was ook weer een tegenvaller. En maar ik was, ik was al door, hoor. want Wim zat toen achter mij. Maar ja, ze zijn allemaal afgestapt en ik kon bij de Zwitser zien. Maar dat had ik geen zin in. Die voorting bleek toch wel een goede renner te zijn. Want in 52 wordt hij 22ste en in 53 17 e Ja, ik reed altijd wel bij de eerste. Ik was ook nooit geen vlieren. Vandaag goed rijden. En dan uh, zat ik een einde op de onderste. Dat, dat, dat had ik niet. Maar ik weet wel waar het doorgekomen is een beetje. Namelijk? Nou ja, kijk, als je een beetje middeltjes gebruikt... dan heb je meer moraal en dat had ik, dat ik een aan. Gerrit Voorting nam geen amfetamines als de andere grote jongens. Nee, ik, vond dat, ik was er tegen. En ik, mijn gezondheid gaat voor de rest. Dus compleet clean, zuiver, wint hij in 1953 de vierde etappe... Nadjeb. Ja, daar stond ik zelf ook van te kijken, want we gingen met een hele massa naar de Finus toe met Baffi, die Italiaan en alles, nou, daar kan ik foto's laten zien. Nou, die klopte ik met drie lengtes. Je glimt nog, als je het zegt. <lacht> nou ja, dat vond ik ook leuk. Ik had er zelf die voor, op, van kunnen dromen met die jongens. 55 dan opnieuw een opgave en in 56 de beste klassering, voorting 11e. Na de verrassende winnaar Walkoviak. Oh ja, ja want Woutje heeft toen de tijd toch aan de leiding gestaan. Wout Wachtmans reed in het geel. Ja, en, toen, en dat was een tweestrijd eigenlijk. Hè. Dus Walkoviak en die bellen, geloof ik. Mm -hmm. Adriaan ja. Woutje zat er op het laatst doorheen. Ja. Jammer. 58. Er gebeurt toch een wonder. Charlie Gol van de gemengde Nederlandse-Luxemburgse ploeg wint. De Tour. En Voorting maakt dat gewoon mee als Nederlander. Ja, dat vonden we wel leuk. Want, nee, ik zeg toch, we stonden in de krant. We konden wat thuisblijven. De tweede etappe werd gewonnen. Een paar dagen later pakt Wim Nest het gele trui. Een paar dagen later pak ik de gele trui. En Charlie Col wint een etappe. Nou, wanneer is dat gebeurd? Dat heb ik nog nooit meegemaakt in de Tour. En wat een zo slechte ploeg. Goal fixte het in de Alpen met een heroïsche, legendarische rit. Hevig, slecht weer. Hij pakt tijd terug. Van meet af ging hij weg en hij reed al zo'n op 12 minuten. Het was niet te geloven. 280 kilometer. Met vijf zware kools erin. En hij won de tour. Maar het was niet helemaal zonder middelen. Nee, dat denk ik ook niet. Ik weet niet hoor, wat hij gedaan heeft. Maar hij gebruikte wel, ja. ja.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 Nou, het was, ja, het was wel een goede renner, ja, ja. Maar ja, als je de Nederlandse ploeg niet had, gehad, had hij nooit de toer. Want in Luxemburg, er waren maar drie renners. Hij had gewoon die Nederlanders om zich heen nodig. Nou, op de vlakke etappe, he. En wij kunnen hem ook in de bergen niet, want dat is hetzelfde. Toen het met koppie ook de knechten bracht hem naar de bergen... en dan zei hij, dag jongens, en, en overigens dus die jongens weer... die gingen op een gemak naar huis. Gerrit Voorting vertelt zijn tourverhalen aan Jeroen Willaard. Ici, Radio Tour de France. gebruikt tijdens het WK 2010. Hè? En veel gebruikt onder de voetbalbeelden. Ginger Nina, Nina was dat, met Sunshine. En ze zijn net begonnen aan de beklimming van de Montrevoir en uh, Ze zijn nog lang niet op de top. Dat is een uh, hele lange beklimming, Rio. En meteen het begin, daar gaat het uh, verschrikkelijk stijl. En uh, je ziet meteen de een na de ander eraf gaan in die kopgroep. En ook de bolletjes trui is eraf, de vlerk. Pierre Roland, die zojuist dat tumultueuze sprintje had met uh, Igor Anton. Hij wordt meteen uh, gestraft voor zijn daden. Want uh, het is Jens Vogt die daar uh, wegrijdt. Hoe is het toch mogelijk, hè? 41 jaar, de oudste man van het uh, peloton. En stampend op te pedalen. Het is echt een renner. Ja, de stijlprijs in de beklimmingen zal hij zeker niet uh, krijgen. Terwijl we nu een aanval zien vanuit het uh, peloton. Daar in ieder geval de wereldkampioen zien wegrijden. Uh, Philippe Gilbert die rijdt weg bij het peloton. Maar ja, die is natuurlijk geen enkel gevaar voor de gele truidrager. Ook niet voor de andere klassementsmannen. Dus die laten ze voorlopig maar eens even wegrijden. De situatie in de koers is Jens Vogt op kop van de wedstrijd. Daarachter Simon Clark. De Australiër won ooit een etappe in de uh, Vuelta. Dan hebben we uh, Pierre Rolland, We hebben Gauthier, Broet en Anton. Die zitten daar dan weer achter en dan uh, als laatste van die oorspronkelijke kopgroep rijden er nog eh, vier man Burkhardt, Riblon, Astroloza en Juan Antonio Fletcher. Daar is ook het beste vanaf. En eh, het beste is er ook vanaf bij eh, de mannen die langzamerhand bij het peloton moeten lossen. De sprinters bijvoorbeeld, Greipel, Cavendish, Kittel, Van Poppel. We zien ze allemaal lossen daar. Ze moeten allemaal weg uit dat eh, peloton. En eh, Clark die probeert in ieder geval nog met de op aan het wiel te komen van Jens Vogt. Maar dat gaat hem voorlopig niet lukken. Vogt gewoon zittend op het zadel omhoog rijden. In die stijl van hem, die armen een beetje gehoekt met dat lange, spichtige lijf, maar het is wel een bink van een kerel hoor, deze Jens Vogt. En zo rijdt hij omhoog. Wie weet, misschien gaat hij beginnen aan een heel mooi kunststukje, misschien wel een van zijn laatste kunststukjes uit zijn carrière. De ballad of John en Joko. Dit is radio 1. Het hoofdpunt van het nieuws is half 4. De wereldeconomie is meer gebaat bij economische groei dan bij meer bezuinigen. Dat vindt de G20, de groep van economisch belangrijke landen en de EU. De ministers van Financiën van de G20 en centrale bankiers spraken twee dagen in Moskou over de wereldeconomie. Landen kunnen zich beter richten op de groei van de economie en dus banen creëren. Overlevenden van de ramp met het cruiseschip Costa Concordia... zijn niet blij met de eerste veroordelingen, zegt hun advocaat. Vijf medewerkers van de rederij hebben straffen gekregen... tot twee jaar en tien maanden cel. Ze hadden schuld bekend en ruil voor een lage straf. Bij de ramp kwamen vorig jaar 32 mensen om het leven. Kapitein Schettino wordt apart berecht, die zaak loopt nog. En de politie heeft de afgelopen maanden 12 man opgepakt... voor autodiefstal. De bende maakte voor meer dan een miljoen euro aan dure auto's buit. Ze stalen tussen 2008 en nu meer dan 25 auto's... En in Nederland en Duitsland ging het vooral om dure BMW's. De meeste verdachten komen uit Limburg, zit ook een Duitser bij. En dat is over de hoofdpunten van het nieuws. Dankjewel, meneer Van Jana kijkt, Jana kijkt, Jana kijkt erop. Jana kiest uit, sommigen zakken, d'autres se traînent, certaines se gourren. Moi j'ai ta tienne, je suis ta tienne, je suis ta tienne, je suis ta tienne. Ce n'est pas français, non, mais c'est bon quand même. Et je te donne mon cœur, mon âme et mon grisantaine, car je ta tienne, demain je tiens. À être tienne, je fais une croix sur tous mes emblèmes, sur ma carrière d'Amazon et sur ma liberté souveraine. Je suis ta tienne, je suis ta tienne, oui, je suis ta tienne. Ce n'est pas correct, non, mais c'est bon quand même qu'on me maudisse, que l'on me donne. Moi je m'en balance, oui, je prends tous les blâmes. Faut que tu saisisses, faut que tu comprennes. Mon Seigneur, t'es mon chéri, t'es mon argent, t'es mon carême. Tu m'as ma folie, mon amalgame. Tu es mon pain béni, mon prince qui charme. Je suis ta tienne, je suis ta ét tienne. Fais gaffe à toi, car je suis italienne. Je vais décourager les dames. Je vais baïonner les belles sirènes. Moi qui cherchais toujours les flammes. Je brûle pour toi comme une païenne. Moi qui faisait passer les hommes, tout entière à toi, je me tais. je suis ta tienne, je suis ta tienne oui, je suis ta tienne. Ça ne se guère, je sais, mais c'est bon quand même. Et je répète comme une rengaine, si tu veux de moi, je serai tienne. De Tour Artiesten van vandaag. Carla Bruni Tatien. En Gio Jens Voogd, echt weg? Ja, echt weg. 25 seconden voorsprong op de eerste achtervolger. En dat is de man die net bijna in de berm gesprint werd... bij die laatste klim, Igor Anton... Ja, oorspronkelijk toch de kopman van de Euskal Telploeg. Hij staat nu 23 e op 42 minuten en 13 seconden van Christopher Froome. De gele truidrager. Dus ver weggevallen in het klassement. Maar misschien dat hij toch droomt van een dagsuccesje. Op naam natuurlijk. Op papier is hij sowieso de betere klimmer dan Jens Vogt. Maar Vogt heeft toch al eerder wel eens bewezen... dat hij behoorlijk goed een kol op kan gaan. Zolang het maar niet echt de kol zijn. Nou ja, zoals we er zien in de Hoge Alpen. Nou zitten we hier ook wel aardig in de... Hoge Alpen, maar u snapt precies wat ik bedoel. Dan heb ik het over bergen als Alpen West, de Westen, Galibier, noem ze allemaal maar op, de Isouaag. Dat soort klimmetjes dat is niet besteed aan Jens Volk. Maar deze klimmen, daar zou hij eventueel wel kunnen overleven. Hij heeft nu alweer vijf seconden meer voorsprong gepakt op Igor Anton. Daarachter dan een duo, Pavel Broed en Simon Clark. En daar achter het groepje met de bolletjes truidrager. Met Pierre Rolland die uh, toch behoorlijk veel moeite heeft om hier goed omhoog te komen. Je kunt het zien, scheve bekken trekken daar uh, met het gezicht. Uh, net als zijn ploegmaat Cyril Gauthier. En nu kijk ik naar uh, die bolletjes -trui en zie ik dat hij achterhaald wordt door Philippe Gilbert. Zojuist weggesprongen uit het peloton samen met TJ van Garderen. En die twee ja, die gaan er dan toch wel meteen overheen. Die gaan het dan in elk geval uh, proberen in deze etappe. Marcus Boerkaart probeert dan ook nog even aan te sluiten. Want die is ploegmaat van TJ van Garderen misschien kan die nog wat hand- en spandiensten verrichten. Ze klimmen mooi gestaag omhoog. We kijken trouwens even naar de achterstand van dat groepje. Een groepje van zes nu. 1 minuut en 22 seconden op Jens Voogt. En het peloton, daar lijkt het alsof daar eventjes de rust helemaal is weergekeerd. Want het peloton rijdt zomaar ineens op 2 minuten en 41 seconden. Dat betekent dat het verschil enorm snel oploopt tussen de koploper Jens Voogt en dat peloton. 2.42 met nog 56 kilometer te fietsen. Let's Done me wrong. Het top 100 moment. De afgelopen weken heeft u kunnen stemmen op uw favoriete Tourmoment uit de 99 voorgaande editie. Stemmen is niet meer mogelijk. Maar de mooiste fragmenten uit de geschiedenis van de Tour zijn nog altijd terug te vinden op nosnl tour. Dat is een echte aanrader. Mooie momenten. Steven Rooks koos een fragment dat niet in de top 100 staat. Heel knap. Maar uh, omdat de stemming is uh, gesloten, zijn we speciaal voor Steven Rooks in ons rijke radioarchief gedoken. Om toch zijn etappezege in 1989 te kunnen laten horen. Hij won destijds de bergtijdrit van Gap naar orsières merlette De Steven Rooks, uh, nu uh, gereden bijna 1 uur en 10 minuten. En dan zal hij binnen 1,5 minuut hier binnen moeten gaan komen. Als hij uh, nog goed blijft, als hij ook zo goed is in die finale zoals hij was na 10,2 kilometer. Zoals hij was na 33,7 kilometer. En we hebben hem in beeld, uh, Steven Rooks. En hij gaat nog steeds heel erg uh, goed. Maar we kunnen niet precies uh, schatten hoe ver het nog is. Het is niet al te ver meer, want hij is in het bereik van de vaste camera's. Steven Rooks, de renner uit Warmehuizen, die gaat voor een hele goede tijd zorgen. Dat is wel zeker. Maar of het ook de snelste is, dat moeten we gaan afwachten. Steven Rooks, de mond wijd, open gesperkt, de handen aan de buitenkant van het stuur... om maar zoveel mogelijk adem te halen. Dan nog eens even staat op de pedalen. ...komt nu uh, hier die laatste bocht door. Steven Rooks, Uitstekend gedaan. Vorig jaar al uh, de bergtraar gewonnen. En wat gaat hij doen hier in die tijdrit? Het wordt een fantastische tijd. Steven Rooks, 1 uur, 10 minuten en 42 seconden. Wat een gigantisch krappe tijd. En hij uh, slaat de mensen voor zich uit weg, want hij moet natuurlijk uitrijden. Maar wat een gigantische tijd voor Steven Rooks. En wie had dat vandaag verwacht in een bergtijdrit? Steven Rooks, goedemiddag. Goedemiddag. Heb je al een uh, klacht ingediend dat dit uh, fragment er helemaal niet bij zat bij de top 100? Het was een klacht. Dat was voor mij eigenlijk gewoon een geintje om uh, eens een keer, Ik was er door een heen aan het scrollen. En ik zag allemaal uh, victories. Ik denk, hé, hey, uh, volgens mij uh, is er een foutje gemaakt. Dus ik was, uh, had een geintje gestuurd. En dat hebben ze toch uh, serieus genomen. Ja, wel, maar het is toch ook wel mooi om terug te horen, of niet? Ja, ik heb dat nog terug teruggehoord. Nee. Ik heb, uh, ik heb veel, uh, veel tapes, veel bandjes. Maar dit heb ik niet. Dus het is wel, uh, het is wel weer eens een keertje leuk om, om terug uh, te horen. Sowieso de beelden komen nog wel eens voorbij. Maar ja, over het algemeen is dat wel vaak uh, de Alpe zegen. Uh, zeker omdat de Alpe ook vaak nog in de Tour uh, terugkomt. En Oje Let eigenlijk al jaren niet meer in de Tour is verschenen. Nee. Maar is die Alpe uh, qua beleving mooier? Ja, natuurlijk. Uh, ja. Dat komt ook doordat wij daar die bergen natuurlijk in Nederland heel belangrijk hebben gemaakt... Uh, door de successen die de Nederlanders in het verleden hebben gehaald. Uh, heeft dat natuurlijk een bepaalde bekendheid gekregen... die, uh, ja, die gewoon wereldwijd uh, zo groot is. En, uh, ja, dat is een andere overwinning of plaats waar je dan hebt gewonnen. Uh, is dat veel minder. Alleen voor jezelf uh, is dat natuurlijk wel een uh, bijzondere mooie herinnering. Ja, kun je ons wel nog even meenemen naar, naar die overwinning van die, van die bergtijdrit in 1989? Wat was dat voor dag voor jou? Ja, we was eigenlijk een, een, een soort met een tussenrit vanuit de, de Pyreneeën. Na de Pyreneeën had ik, hadden we nog wel een uh, verschillende valpartij uh, toen meegemaakt. Waar ook Gert Jan uh, zeg maar, op zijn gezicht is gestuit en een bebloed gezicht had. Geen Daar ben ik ook over de kop ja. weg. Ja. ben ik ook over de kop gegaan. Daar heb ik uit uh, Nederland nog een manueel therapeut laten komen. Die heeft me nog een dag behandeld. Dus, dus ik ging wel met de tijd het in van. Nou, ik uh, moet het maar zien. Ik, de benen waren wel goed, maar ja, ik had wel een, even een klapper gemaakt. Maar ja, door het toedoen van zijn, uh, zijn handen, zal ik maar zeggen, ja, ben ik toch uh, gemotiveerd van start gegaan. Het uh, uh, was eerst een beklimming van de tweede categorie, gelijk uit de stad uh, een tweede categorie. En dan, dan, dan toch wel een relatief uh, makkelijke afdaling. Uh, niet, uh, niet al te lang en een heel vals stuk tussendoor. En, die woorden die Merckx toen van tevoren tegen, tegen iemand had gezegd... eigenlijk niet rechtstreeks tegen mij, van je moet een 50-blad steken. Ja. Dat heb ik toen wel meteen opgepikt. Dus ik heb in die, in die tussenstukken op 50, 16, 17 gereden. En dan kon ik daar een strak tempo behouden. En mijn, mijn benen eigenlijk niet hebben opgeblazen... om die laatste beklimming van OCM Let, wat nog 13,5 kilometer was, uh, vol te kunnen halen. Blijft een goede leermeester, hè, die Merckx? Ja, nou, nou ja, je moet soms... Uh, <lacht> De rennen zijn het over het algemeen heel eigenwijs. Maar uh, op dat moment was ik, uh, ben ik zelf ook. Maar uh, op dat moment heb ik daar toch aan geluisterd. Dat heeft toch wel heel goed uitgepakt. Ik heb ik hem ook later gezegd. Ja. Hoe heb jij uh, dit jaar uh, naar de Tour gekeken? Ja, met uh, met uh, vol verwachting aan de hand van uh, het, uh, het routeschema. Uh, uh, de, de favorieten die uh, voor stad zouden gaan. Uh, ja, is het toch wel een uh, daadwerkelijk een hele mooie Tour geworden. Met, uh, met van tevoren toch wel een, een vroem die, ja, die, die de grootste kans hebben zou zijn. En dat ook bewijst. Aan de andere kant hebben we natuurlijk gezien dat wij gelukkig uh, in Nederland weer een aantal uh, ja, uh, uh, mensen hebben die gewoon ook in klassementen zich kunnen handhaven uh, en, en, en geweldig hebben gepresteerd. En ja, dat was toch wel een beetje ver, niet verwacht, maar ja, uh, wel gehoopt. Ja. En dat ik uh, ook gerealiseerd. En, en uh, ja, dat, uh, dat stemt natuurlijk goede hoop. En we moeten niet al te veel vooruitlopen... door te zeggen: van well, ja, volgend jaar zal hij dan wel top 3 rijden. En als je top 6, laten we van aangaan dat hij de 6 blijft hopelijk kan vasthouden. Ja. Dan is dat natuurlijk een uitermate, door bondmollen maar een uitermate goede, goede uitslag. Uh, en ook niet in Dam te vergeten: ja, die twee jongens hebben natuurlijk uitermate zeer goed gereden. En, uh, en hopelijk komen ze volgend jaar. Uh, in zo'nzelfde situatie terecht, dat het misschien nog, uh, ja, nog beter zou kunnen. Ja, wij zijn er in Nederland behoorlijk goed in hè? Om, uh, om, om topsporters ja, uh, en wielrenners dan ineens op een voetstuk van... te zetten. Maar denk je, ja. heb je daar ook wel eens last van gehad, van die, van die druk die dat met zich meebrengt? Ja, dat was, ik, dat was sowieso een enorme druk, maar die ja, leg je misschien zelf ook wel op. Want iets wat je hebt meegemaakt, wat je hebt geproefd... en. Het ervaren dat uh, ja dan geeft jezelf ook wel een bepaalde boost en vertrouwen. Uh, je gaat dan toch met een ander gevoel uh, in je voorbereiding uh, naar de Tour de France toe en dan uh, ja dan wil je dat zelf ook heel graag. En natuurlijk is er dan een bepaalde druk ja. en dat is natuurlijk ook een beetje logisch. Maar aan de andere kant ja weet je uh, wie had het van tevoren verwacht dat uh, Mollema 6 er zou eindigen in de Tour de France? Niemand, nee. echt niemand. En dan is dat natuurlijk alles heel bijzonder. Dus laten we ervan uitgaan dat het volgend jaar, als hij dat weer realiseert, dat het enorm fantastisch is. Ja, misschien kan het beter gaan, maar het kan ook slechter gaan. En wij moeten niet meteen met z'n allen denken van we hebben, een nieuw, hè, we hebben een potentiële podiumkandidaat. Maar laten we het daarbij. Jij werd ooit tweede in de Tour, zeiden mensen toen ook meteen. Oh joh, de volgende keer wint hij. Klaar. Precies. Er ja? nou, dat, dat, dat is nog maar één plaats dat beter kan en dan ze de toer winnen en dat is natuurlijk uh, ja, dat wordt al lastiger hè? hoe korter je komt ja, uh, hoe moeilijker het wordt om uh, sowieso een prestatie sowieso is het heel moeilijk om dezelfde prestatie te realiseren ja. uh, elk jaar opnieuw omdat, uh, de toeren we hebben kunnen zien wat, uh, wat voor effecten dat heeft met de individuen uh, drie weken lang uh, goed blijven gezond blijven niet vallen uh, en, en, en de moraal van, uh, van hier tot en met uh, uh, zeg maar tot met prijs. Ja, dat is sowieso al knap. Ja, dan, uh, en de, als je dat allemaal kunt, dan uh, zou je dat het jaar door weer kunnen. Steven Rooks, um, misschien omdat we uh, het fragment... gewoon niet in onze top 100 hadden staan... kunnen we een klein bandje maken en jou dat opsturen... dat je dat thuis nog een paar keer kan terugluisteren. Dank je wel in ieder geval uh, voor, ja. voor jouw fragment. Jouw uh, etappenzegen, de bergtijdrit in 89. Van Gap naar Ochsier Merlet. Dank je wel. Dank je wel. We zijn de lucht, we zijn de de sable, we zijn de désert we êtes de lucht, et moi je suis la plume de oh oh zijn de lucht, we we zijn de lucht, we zijn de lucht, we we zijn de lucht, we zijn de lucht, Oh oh de de lucht, de we de we de lucht,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 Die al in Frankrijk op vakantie zijn geweest, hebben dit vast wel eens voorbij horen komen op de autoradio of zo. Grote hit in Frankrijk, zaz en on ira. <tied> Lippens hoe ver nog van de top van de Montréwaard? We zijn er nog een stukje vandaan. Ik kijk naar Jens Voogt die daar nog steeds op die vind ik persoonlijk wat zware versnelling omhoog stamt. Maar ja, dat is nu eenmaal de stijl van de Duitser. Hij blijft zitten in het zadel. Je ziet af en toe dat bovenlichaam wat heen en weer uh, frikken. Maar wat oefent hij een kracht uit op die pedalen, op die ketting? Het is onvoorstelbaar hoeveel power daarop zit. Ik ben heel benieuwd naar de wattageresultaten van deze klim van Jens Voogt. Want ik denk dat daar wel hele interessante cijfers uit kunnen komen. Hij heeft een voorsprong van 25 seconden op Igor Anton de Bask... ...die dan ook daar in aantocht is... ...maar die komt niet dichterbij. Dan hebben we een grote groep achtervolgers, ...acht man in totaal met daarbij Burkhard, ...Gilbert die daar naartoe gereden is... ...Van Garderen, ook die is er naartoe gereden... ...Pierre Rolland, de bolletjes trui, Gauthier, Riblon... ...is wel aardig trouwens, Riblon en Van Garderen... ...allebei strijdend op de flanken van de Alpen die ...een paar dagen geleden dat gevecht werd gewonnen door Riblon. Van Garderen werd daar vlak voor de finish voorbij gestreefd... ...door de Fransman, maar die zitten er dus ook allebei... En dan hebben we nog Broet en Klak. Dat is uh, die kopgroep of die achtervolgende groep van acht man. Dan hebben we op 2 minuten en 10 de Fransman Villermo van de Soja Sunploeg. En dan op 3 minuten en 16 seconden het peloton. Waar ik nu aan de staart Lars Boom uh, zie hangen. Ik dacht even dat hij eraf ging. Maar uh, zojuist is wel gewoon Antonio Fletcha, de man van de vroege ontsnapping van vandaag. Die is gelost. Daardoor uh, die, uh, dat peloton. En die uh, is er dus nu af. En die zal ongetwijfeld ergens een veilige bus op Zoeken. Ik zag ook welkom, Mollema Behoorlijk vooraan zitten. Hij zat in het wiel van Joaquin Rodriguez. En dat zou wel eens dus het goede wiel vandaag kunnen zijn. In die slotklim naar Nos. Terwijl ik nu kijk naar Viermo. De man die langzamerhand aansluiting gaat krijgen bij die achtervolgende groep. En dat betekent dat we in plaats van acht man, negen man in de achtervolging hebben. Op eerst Igor Anton en dan Jens Vogt. Want Vogt is de koploper. 50 kilometer nog te rijden. No, a gift got from something that we're gonna give back to me Everyday Men Friday. Straks nog de slotklim van de buitencategorie. Nu op weg naar de top van de eerste categorie, Montrevoir. Met Gio Lippens Jens Voog nog in zijn eentje. Nog steeds Jens Focus in een eentje. En ik probeer me hier verstaanbaar te maken. Want de reclamecaravaan komt nu net hier langs. Ja, het is toch een van de laatste dagen natuurlijk in de Tour. Dat ze zich kunnen laten zien morgen dat défilé ook op de Champs-Élysées in Parijs. En dat is voor de reclamekaravaan toch ook altijd een mooi moment. Want uh, dan komen al die jongens en meisjes die daar ongelooflijk druk hebben lopen doen. Die komen dan uh, eindelijk uh, aan in Parijs. Ook voor hen is dan uh, de Tour voorbij. Ook zij hebben dan Parijs gehaald. Uh, twee man dus uh, die uh, zo meteen over de top van die ...zullen komen hier over die Montrevard. Want uh, Anton komt eraan, aangemoedigd door zijn ploegleider... ...die nog even stevig op de portier van de auto sloeg. Zo van, joh, kom op, nou rijden. Je, je, kunt hem te pakken nemen. En dan uh, gaan we eens even kijken wat voor finale we hier gaan krijgen. Ook nog 15 seconden voorsprong op Anton. Op 2 minuten en 15, die groep met uh, vergaderen met uh, Gilbert... ...met de bolletjes eruit dragen en het peloton op 3 minuten en 23 seconden. En moet het dan gaan gebeuren na de Montrevard wat het peloton betreft? Wachten zij dan, gewoon tot op de slotklim... om al die onderlinge gevechten, om die uit te vechten... om al die onderlinge duelletjes te doen. De bolletjes trunen. Oké, okay, daar is Rolanda goed voor bezig geweest. Maar die strijd ligt nog open. Het ploegenklassement, de top drie posities, de podiumplekken dus. De top tien posities, noem het allemaal maar op. Al die gevechten, het moet allemaal zometeen nog uitgevochten worden. Als we straks gaan beginnen aan de slotklim naar Semnos. Maar het is nog een eindje weg, hoor. We hebben nog 47,3 kilometer tot de finish... Hij is bijna boven Jens Voogt. Nu warrelend over die, op die fiets. Stampend op die pedalen. Maar hij blijft maar zitten. Hij weigert om te gaan staan. 3 minuten en 25 seconden is het verschil met de gele trui. En Anton nog steeds op 15 seconden van Jens Voogt. Ja, de top van de Montrevaar is dus in zicht. En daarna nog die uh, buitencategorie slotklim... Ook nog een klim van uh, bijna 11 kilometer. Gaat allemaal gebeuren in de volgende uren van Radio Tour de France. We blijven het op de voet volgen. En natuurlijk ook nog uh, al die verschillende kleine strijdjes... in deze ene laatste etappe in de Ronde van Frankrijk. Straks met Bart Voskam en Jurgen van den Berg. A bientôt avec Radio Tour de France.